Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. In België hebben zeker 30 gedetineerden van de gevangenis in Beveren... gratis gewinkeld in de kantine. Dat kon dankzij een programmeerfout in het online bestelsysteem. Volgens de krant Het Laatste Nieuws is er voor tienduizenden euro's gefraudeerd. De digitale fraude werd een maand geleden ontdekt. De gevangenen kunnen via een computersysteem spullen aankopen... zoals sigaretten, eten en drinken polszegels en doucheproducten. Maar enkele gedetineerden hadden een fout in het systeem ontdekt... waardoor ze niet hoefden te betalen. Voor hen was het geen bestelplatform, maar een bestelplatform, zeggen bronnen binnen de gevangenis tegen het laatste nieuws. Sociale diensten zetten vergaande methoden als verborgen camera's en gps-trekkers in... om bijstandsfraude op te sporen, dat meldt de Volkskrant. De sociale diensten krijgen daarmee veel meer ruimte... dan de politie in een strafrechtelijk onderzoek heeft...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 Met een nieuwe bepaling in de wet wil het kabinet dat politiegeweld anders wordt beoordeeld, zodat de maximale celstraf voor agenten drie jaar wordt. Het weer overwegend bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Er kan een licht buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen is de kans op een bui iets groter. Maandag kan er ook nog een bui vallen. Vanaf dinsdag is er meer zon en wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS -journaal.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 Maar we zitten weer in, in die air, zo te zeggen. Welkom, uh, Geert Kuiper, Welkom, Lana Lemmens. Goedemorgen. Dankjewel. Goedemorgen. Jullie hebben een grote prijs binnengehaald in Leeuwarden, in Leeuwarden. Zo, de culturele ja. hoofdstad van Nederland nee? ja. dit jaar, maar daar gaan we het niet over hebben. Dat <lacht> over hebben. En, en Jullie reizen dan even af naar Leeuwarden. Van... Wist je al dat je die prijs zou krijgen? Anders was het niet gegaan. Nee nee, nee, nee, nee. We waren sowieso gegaan. Maar ik heb wel steeds gezegd in de weken ervoor, uh, we gaan hem winnen. Tot de laatste minuut. Toen mocht hij ineens nee, <laughs> we winnen niet. Ik zeg, hey. <laughs> Toen de jury iets begon te vertellen, toen dachten we even, oei, misschien uh, dat hij toch nog ergens anders heen gaat. Maar nee, we, ik had er heel goed gevoel bij, overigens niet in de laatste plaats, omdat er hele goede prestatie is gehouden uh, door Lana en uh, Irma Keur vanuit de gemeente, uh, die ook heel goed gegaan was.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 Nou, Niemand nee, heeft je, je kunt je niet aanmelden. Zij zoeken je uit. Zij zoeken je uit. Oh, okay. Dus er is dus echt een heel professioneel team waar een, een hoogleraar uit Rotterdam in zit, Ron Bouts, de oud-burgemeester van Den Bosch. die daar het oh, ja. Jeroen Bosjaar uh, ja, ja, zeg maar echt dat, tot grote ja. hoogte heeft gebracht.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 eh, prijs wat toch een blijk van waardering is dat eigenlijk die jury ook zegt jullie zijn echt op de goede weg je hebt de goede snaar heb je geraakt wat was die prijs trouwens het was een prachtig ja, ja. Ik dacht even misschien in Balanen wel mee ja, maar het ja, is een heel maar groot glanzend culturen nee, hij, hij is loszwaaier heel breekbaar iedereen mag gewoon even winnen maar niet lopen. een leuk een leuk centje erbij ik bedoel het was echt nee maar daar een, gaat ja, het ook ja, helemaal niet maar, om. Om. maar dat was toch een mooie opsteker nee maar het is wel een mooie prijs ik zei ja. wel meteen toen ik hem zag van nou die prijs zelf meestal krijg je iets van plastic en dan ja, maakt het niks kosten maar het is echt een heel mooi ja, apparaat En je mag hem houden nou ja hij staat bij Lana, we mogen hem ja, het is een, ja. Uh, mooi maar, ja, maar en het jongens, terug toch, want de, ik vind het wel even belangrijk. Even nee, maar ik wil ja, Mag, mag je heel even Pieter? Ja. Want dat vind ik wel belangrijk. Jij gaat natuurlijk meteen door een leegstand. Nee, Laten nee, we nee. het inderdaad ook um, positief benaderen. Dat uh, wil ik net en, zeggen. En dat is dus ook... Tuurlijk, uh, hotelgebied zie ik ook nog heel veel verbeterpunten. Maar ik zie ook dat we het Beach House Hotel hebben. Uh, Amsterdam Beach Hotel. Ja. Waar echt waar centerparks, waar nu onwijs verbouwd gaat worden. Ja, de branding die helemaal op de schop gaat. De branding ja. wat een heel mooi park gaat worden. Ja, ik geloof...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 de organisatie heeft zelf al bepaalde beelden bij waar ze het liefste heen willen. Maar ik denk dat we hele goede, goede papier hebben. Dus ik heb uh, goede hoop. Nee, ja. ik vraag het omdat er in de krant stond dat uh, België een contract is getekend voor drie extra krantpries...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 want we hebben natuurlijk nu een, een superster, Max Verstappen. En die willen we wel zo lang mogelijk hier laten rijden. En hij is jong, dus hij doet nog dus geen Dus wij moment. sturen wel aan nu op, uh, nou ja, ik noem nu 2020 zo. Maar dat is eigenlijk wel uh, wat er steeds ook rondspookt uh, in onze hoofden. En uh, nu moeten we kijken of zij het ook willen. Er zit veel druk op die kalender. Hè. Ze willen niet te veel wedstrijden. En uh, het hangt er ook vanaf van wat gaat er af en wat komt er dan bij. Nou, dus nou, ik kan daar geen harde. harde... Prijs. Krijg je die weer een prijs? Dan. Nou, ja. ik zou je wel vertellen, als nou, we, we gaan die gaan zouden uit. krijgen, die voelt nog net. Dat zal dan de volgende prijs zijn ja. die we binnen moeten halen. Die voelt er nog net iets beter je dan, je denk ik dan deze. Recht ja wat wordt nou onze volgende ja dan maar die uh, ja, de, ja, ja. Ja, ja nou daar hoef ik geen prijs worden dan ben ik zelf gewoon heel gelukkig ja. Ja. ik wil jullie Dankjewel. feliciteren en feliciteren met inderdaad wees, met al het werk want er zit veel werk aan vast ja. maar het is niet alleen die prijs nu moet je hem ook vasthouden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 zijn Weer terug en uh, ja, de familie Lemmons. Uh, Lana was net opgestapt, maar die is ja, gewoon weer terugkomen zitten, dus nu zitten uh, Pa Lemmons en Ma Lemmons met uh, de dochter Lemmons aan tafel en we gaan het hebben over culinair Zandvoort. En ja, is de tiende, het tiende keer, tiende keer. Het, is een, uh, het is een kroontje uh, waard. Nou, dat staat ook dat kroontje. Het is weliswaar een kut een, uh, koks muts. koksmuts. <laughs> <Ja>. Ging even. <laughs>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 Het is leuk. Het begint al op vrijdag. Hè, met, uh, voor, de, voor de mensen die lid zijn. of lid die ondersteuning zijn van. Vriend van, uh, van uh, Culinair Zandvoort. Er is natuurlijk al. Het is het al eerder. Iedereen, hè? Het is ja. ook op vrijdag voor alle mensen die geen vriend zijn. Nee, maar het begint natuurlijk met uh, de. de, de samenkort, open. officiële opening, de officiële opening ja. uh, daarvoor. En uh, daarna gaat het los. En uh, dat begint uh, voor iedereen om. hoe Fijf laat? Ja. Om vijf uur. Ja. Dan gaan alle.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 uh, ja. restaurant. Uit Haarlem? Uit Haarlem. En uh, Brik. Hoe kom je daarop? Uh, nou, uh, Ik dacht voor Zandvoortse restaurants, maar nu in Haarlemmer. Ja, dat klopt. Het is, het is een Zandvoortse uh, ondernemer die in Haarlemse uh, zaak heeft. En ja, als je heel goed kan tellen, dan tel je gewoon we hadden uh, iets minder inschrijvingen. En we vonden het toch ...echt belangrijk voor de mensen die komen... ...dat ze genoeg kunnen eten... ...en dat er, er ook keuzes. de wachttijden niet lang zijn... ...want als je heel weinig hebt, dan, ja. uh, restaurants hebt... ...dan is dat... ...en daarom hebben wij uh, Brik uitgenodigd... ...en daar zijn we heel blij mee... ...en hij ook. Ja. Ja. Nou, duidelijk. Ja. Wat mij verbaast... ...tien jaar lang... <coughs> ...hoeveel vrijwilligers heb je daar wel niet voor nodig? <coughs> Want je <coughs> hebt een hele stoet... ...mensen in de kassas... Uh, ...opbouwen, afbreken... ...tellen, nou op. nou, nou. wassen... Uh, Faciliteren, opbouwen inderdaad, schoonmaken. Nou ja goed, jouw hele familie die uh, helpt al die jaren. Onno, oh uh, naar de tweeling, Mar uh, Martine. Ernst. Uh, Ernst. Ja, dus dat is inderdaad... Uh...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 Dat hebben toen zelf uh, gedaan en, um, nou iets meer ja, want er zijn er die in tussentijd afgevallen zijn. Maar weet je, dat gaat gewoon echt niet zonder vrijwilligers. Dat Ik gaat zag een, hoog, een hoop een hoop van toen die overal ingezet werden. En, en komt, scouting. En scouting. Ja, maar dat komt natuurlijk je hebt ergens je vriendenkringen en, ja, en daar haal je ontwacht. in de eerste ja. instantie haal je de mensen eruit en dan ja nu is het, ja, nu is het zo divers aan. Uh,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 Ernst en Onno. Dat is echt niet eentje, hoor. Nee. Nee, nee. Veel, maar, uh. Dus dat is. Weet je, we moeten wel weten wat iemand gaat doen. Ik bedoel. Uh... Ja, maar ook details. Ik ik hoorde van Onno vorig jaar. Uh, zit ik in mijn kassa en elk half uur word je afgeroomd. En dan komt er iemand van de organisatie <laughs> ja. Om alles weer weg te halen. Ja. En, in de kluis en te de vragen of je wat wil eten, wil drinken. Ja. Ja. Ja. Maar dat is heel goed ook, hè. voor de veiligheid is ja, dat heel erg belangrijk zou, dat dat zou. gebeurt. Thuis, die ja. zitten erin. nee ja. uh... hey, maar dat is, uh, nou ja. We zelf.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 Die ons Praat helpen. Ook. Maar we hebben het hele jaar door zitten wij wel gewoon maandelijks met elkaar te vergaderen, maar dingen uit te werken. De, uh, uh, ja, nee, ja, natuurlijk. Die laatste maand is uh, extreem. Uh, ik ik heb mezelf uh, de laatste twee, drie weken heel vaak horen zeggen: En waarom doen we dit ook alweer? Maar ja, dan is het vrijdag en vijf uur en dan uh, gaat alles uh, beginnen en dan denk ik: Oh ja, hier deden we het ja, voor. Ja, dus ja, ja, nee, het is gewoon hartstikke leuk. Maar met als wij het alleen met z'n vijven zouden doen, dan uh, nee, dat is dat echt net weinig. even te weinig hoor. Ja. Nou, nou, zie je altijd zwart van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 Keuzes. Ja, de eerste drie keuzes. En dan ve, dan plaatsen wij eigenlijk alle deelnemers En het ene jaar heb je je eerste keuze. En het andere jaar heb je wel eens de tweede of de derde keuze. Ja. Dus dat... Uh, Want er zijn natuurlijk vast populaire plekjes, hè? Of nou, valt dat mee? Ja, dat, dat, denken dat, dat mensen, in beleving wel. Maar ja. dit, ik weet natuurlijk, of wij weten natuurlijk wat iedereen doet op welke plek.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 Um, het is overal gezellig. Belangrijk, ja, dat, dat is het. Betalingen, dat gaat niet met geld. Je moet kaartjes kopen. Scharakoppen. Scharakoppen. kopen. zo. Ja. Nou, die is dit jaar, mag ik dat al vertellen? Ja. Er staat in de krant. Ja, hij staat in ja, de krant. Uh, uh, daar zijn we een tijdje uh, mee bezig ontworpen, ja. Staat hij uh, erin, in het krantje? Nee. nee, dat ja, is een dat verrassing. Het oh. Dat is niet waar, hij staat er wel in. Hij staat op oh. elke pagina bijna. Ik kan je nagaan dat ik dat geen te zien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 Dat je zegt voor een goed doel uh, nou, kunnen... Ja, als, me dat is een beetje moeilijk, want het originele is ongeveer... Zo, nou, wat ze zet, je zei, nou Je kent de schilderij van, van Marjan. Een meter, anderhalve meter bij een uh, uh, volgens meter. Volgens heeft Marjan het schilderij ook vrij uh, recent verkocht. verkocht. Ja. Dus uh, dat gaat. Dat is klaar. Ja. Oké, okay. oh, okay. dat is leuk. Ja. Maar even iets gerukt. Ja. Je koopt uh, tien stuks. Ja, bij de kassa's. Daar kun je schuine koppen kopen. Uh, Kosten een euro per stuk. Euro per stuk. En uh, nou, daarmee ga je naar de, uh, de diverse uh, restaurants, streep, uh, naar de wijnbar of naar de koffiebar. En daar kun je dus Easkok. iets verkopen. In de, in de krant staat wat hoeveel, een, hoeveel scharrenkoppen. scharrenkoppen het is. We hebben er wel zelf een limiet aangegooid. Er mogen geen gerechten of drankjes of wat dan ook verkocht worden. Duurder dan zes euro. Okay. Zes scharrenkoppen. Uh, zes zes scharrenkoppen. Ja. Want we willen het betaalbaar houden. En, en, en nog belangrijker misschien. Uh, niet voor jullie, maar wel voor de ontvanger. Uh, Scharrenkropen die over zijn, kan je in een pot stoppen. En die gaan naar een goed doel. Ja, en het goede doel. En daar gaat Nelly over. Iets nou, en wie, wat zeggen. is het goede doel? Nou, dat is de zandstroom op de Torbekkenstraat. Ja. Oh, geweldig. En uh, Ja, weet je, ik ben daar geweest. En wat een warm bad als je daar binnenkomt. Ja. Die mensen zijn zo enthousiast. En...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 Dat ja, hoeft in principe nee, niet nee, ingeleverd nee, te worden. Maar dat weten jullie gewoon. Ja, dat gewoon. weten wij. En vinden we vinden het altijd wel leuk. Omdat ja. we dan kunnen ja. zien. van, Nou, mensen dikker ja. dat doen, aan, Ja, dat dus doen ook ja. mensen ja. die echt komen. willen wel graag dat mensen dat ja. doen. Dus ja. Ja. Het is niet, dat is meer voor het. Uh, nou, dat we dan gewoon weten dat mensen het omarmen. Dat we een goed doel zijn. Ja, dat dus, het uh, gaat okay. niet eens om het bedrag wat er hangt. Maar we vinden het wel heel erg leuk als mensen de moeite nemen. Om ook nog ja, ja. die ze over hebben. Ook daadwerkelijk in te leveren bij En wetende dat het voor de zandstroom is. Moet dat alleen maar goed gaan.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 Wij uh, gaan Deze jullie uh, mensen, bedanken. Uh, wij hopen op heel mooi weer. Absoluut. Niet al geen 30 graden. Dat is... nee. Nee. Ja. Want er gaan ja. de mensen naar het strand. Ja. Maar Altijd maakt het ook niet uit. Voor, nou volgens mij komen die Zandvoorters toch wel hoor. Ja, hoor. Lijkt me helemaal geen probleem. Nou, ook buiten Zandvoort zijn al uh, heel veel, veel mensen die, die het ontdekt Zandvoort hebben. Ja. ja dat klopt. Ja. Ja, echt. Zeker. Ik wensen jullie heel veel succes. Dankjewel. Ja. Dankjewel. En uh, blijf lachen want jullie zullen af zijn. Nou. Tot daar. En je, jullie uh, tot ziens op het evenement? Jazeker. <laughs> Oké. Okay. Bedankt. Jo. Heel even, Heel even wel maar en dan. Kunnen uh, jullie een boekje hier houden? We hebben, ja. we hebben. But fate's been kind. The downs have been viewed. I guess you could say. say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 En dat stemrecht moet je, je nu, nu eigenlijk je overdragen aan, je bent ondersteunend aan, ja, aan, ja. Aan, aan je stemrecht. Maar <laughs> in, in je dit geval... Je, je alle stukken moet lezen en overal overleggen. Je op, moet... Ja, nou ja, degene, de onderwerpen waar ik mij druk over wil maken of zal maken of waar we het over hebben, daar, daar lees ik dingen in. Ja. En dan adviseer je. En het is. Welke onderwerpen? Ja, dat is, dat is verschillend. Dat ligt eraan wat er aan de orde is. Nou, gerelateerd over het algemeen. Je maakt je druk uh, over de nieuwe bouwwerken hier, Waterloopplein, Antreven, uh, Zandvoort. Watertorenplein. Watertorenplein. <laughs> Water <-torenplein>. ja. <laughs> <Bad -huisplein. laughs> ja. Ja. De interessant Zandvoort. Nou, druk, druk. Ja, we, we hebben het daar wel over en dan, uh, dan zijn de plussen en de minnen.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 En de middenstand zal dan niet bijbetalen, mee financieren en dergelijke? Ja, nou, minder snel denk ik. Ja, je zal daar zeker, zeker ook uh, in de tegenslag in krijgen. Ja. Want je bent veel minder in de picture, dus als je minder in de picture bent... Dan, uh, dan ben je buitengewoon een raadslid, maar je bent ook betrokken bij alle evenementen... Uh, ...mede met verkeersregelaars. Uh, wat dat betreft, of het nou fietsvierdaars of is...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 Ja, we zouden er best nog wel een paar bij kunnen. hebben Als mensen het leuk vinden om te doen, dan moeten ze zich melden. Ja. En wat voor vergoeding zit daar aan vast? is natuurlijk toch wat mensen nou, vragen... in principe zit er geen vergoeding aan vast. Het is echt ja, een, een dat is Een pak. Die, die, die met elkaar dat, dat doet. En dan op een gegeven moment ook met elkaar leuke dingen doet er buitenom. Ja. Dat is, weet je, vergoeding. Wat is vergoeding? Nou ja... Barbecue. Een, een ja, Leuk, leuk Een vrijwilligersvergoeding. Nou ja, dat is ja, het dan. Ja.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 En uh, er zijn altijd nog wel wat escapes in, dus uh, dat je iets korter kan maken. Moeten kinderen begeleiding hebben of is dat iets ja, wat jullie uh, tot doen? tot 11, 12 tot tien jaar, acht jaar willen we wel graag dat er, dat er begeleid wordt. Je doet ook op eigen risico mee, maar het is wel fijn als, er een, als, er, als, er, als een groepje kinderen wel een beetje gestuurd wordt door ouders of door begeleiding. En uh, ja, als er een lekker band is of de ketting is eraf, er is altijd een service. Uh, er is altijd een service. Versteeg uh, Wielerhandel in, uh, in de Halterstraat, die staat elke avond klaar met een busje, hij heeft zelfs twee reservefietsen bij zich. Dus dan, mocht je fiets niet meer te repareren zijn, en, uh, en heb je een lekker band, krijg je reservefiets of, of hij repareert hem. En anders kan je hem de volgende dag bij me ophalen. en Dan, dan lever je, je, je lotjes kopen en dan kan je nog een fiets winnen. Uh, ja, we hebben zeker een loterij. Ja. Ja, dan krijg je een hele mooie fiets in. Ja, doe maar. Ja, dat is niet niks. <lacht> Ik fiets nog even niet, Pieter. Niet flauw doen. Dat weet je. Goed. Oké, okay, nou, de fietsvierdaagse. Maar goed, dat zijn weer dingen die, die zeg maar, buiten je raadslid zijn. Buitengewoon ja, raadslid nou ja. omgaan. Wat, wat voor specifieke dingen wil je nog doen als buitengewoon raadslid? Wat, wat staat er op jouw agenda? Nou...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 Voor de gastvrijheid en de koffie, thee en water. Bedankt, Floers. Het was geweldig. Lieve mensen, wij we wensen iedereen... Een fijn weekend. Ja. Tot de volgende keer. Dag.